Dan gaan we naar Johannes 15. En we gaan het hebben over de laatste... Nee, niet de laatste, sorry. De ene laatste uitspraak van Jezus. In het boek van Johannes is het de laatste uitspraak, maar we hebben niet per se uh, op chronologische volgorde gedaan. En vandaag gaan we het hebben over de ware wijnstok. Jezus de ware wijnstok. Laten we even opstaan om het woord van God te lezen. Johannes 15,1 zegt ons Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt snoeit hij opdat zij meer vruchten dragen. Gij zijt nu rijn om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank. En is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En zij, zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven... vraagt wat gij maar wilt... En het zal u. Oh, wauw. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraagt gij. Wat gij maar wilt. En het zal u geworden. Dit is die wauw-factor dat je moet hebben. Wat, wat, wat er ook maar gebeurt. Als je maar in hem blijft. En zijn woorden is in jou. Als je zijn woorden gelooft. Wat hij heeft gezegd. En je weet wie hij is. Vraagt wat gij maar wilt. Zeg samen met mij. Vraag wat gij. Maar wilt. En het zal u geworden. Hierin is mijn vader verheerlijk. Dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Vandaag wil ik het hebben. En ik, ik wil dat je mij helpt om dit, dit, uh, dit uh, te zeggen. Tot je buurman, buurvrouw. Geef hem of haar een stevige handdruk. En zeg, denk aan je wortel. Denk aan je wortel. Denk, jullie kunnen plaatsnemen. <coughs> ik ben nog niet beter sinds woensdag. Maar iets is beter. Dus jullie moeten even geduld met me hebben. Zoals jullie weten was ik woensdag ook al helemaal ziek. Maar vandaag ben ik wat beter. En God gaat grote dingen doen. Maar als je even geduld hebt. Gaan wij ontdekken wat deze statement, deze uitspraak van Jezus voor ons betekent. Hoeveel, zijn, um, hoeveel leren veel van deze uitspraak, van de Ik Ben-series? Hoeveel vinden de Ik Ben-series leuk? Hoeveel willen meer series hebben in de toekomst? Ik ga niet vragen wat we al hebben gehad, want vorige week was dat een beetje chaotisch. Maar we hebben, ik, ga het over, ik ga het gewoon vertellen, we hebben het gehad over... Eerste, brood des levens. Tweede, licht. Nee, sorry, opstanding en het leven. Derde, het licht. Vierde, goede herder en de deur. En vandaag zullen we het hebben over de wijnstok. Jezus als de wijnstok. En ik wil even een paar dingen uitleggen voordat we echt diep erop ingaan. En wat heb ik als eerste... Uh, naar voren wil brengen... is... we gaan het eerst hebben over vergelijking. Maar wat we het eerst over gaan hebben... is over vergelijking. En wat ik daarmee bedoel is... dat wij als mensen... wij houden ervan... om onszelf te vergelijken. Met anderen. Wij houden ervan... om onszelf te vergelijken met anderen. Ik weet niet wat het is in de mens. Ik weet niet of het onzekerheid is... Ik weet niet wat het is. Of misschien is het een, een gebrek aan, aan. Hoe zeg je dat? Een gebrek aan genoegen hebben met jezelf. Maar de mens houdt ervan om zichzelf te vergelijken. In een positie te stellen van vergelijking. We, we, we vergelijken onszelf vaak met hoe anderen zijn en, en hoe zij het doen. En we vergelijken ons leven daarmee. En we kijken van oké. Okay, ben ik net als die persoon? Ben ik minder dan die persoon? Ben ik meer dan die persoon? En dat geeft ons dan een maatstaf waarbij we zeggen van... Oké, okay, ik ben succesvol of het gaat goed met mij. Ik ben net als die persoon of ik ben minder die persoon. Het gaat niet goed, ik moet net als die persoon zijn of ik moet groter of beter zijn dan die persoon. Het hele probleem van de economische crisis... Zeggen ze, is, als je psychologisch gaat kijken, is het gewoon dat de mens altijd meer wil. De mens wil meer, de mens kijkt naar zijn buurman, ziet zijn buurman, haalt een auto, hij of zij wil ook een auto. Zijn buurman houdt een hek erbij voor de tuin, hij of zij wil ook een hek en we willen meer en we willen meer. Want we vergelijken onszelf met elkaar en we kijken naar anderen en als wij ons niet onszelf voelen als op dezelfde positie van een ander, zeggen we van, hey, weet je wat, ik ben niet succes, succesvol genoeg. We kijken naar, naar andere paren, naar andere relaties tussen man en vrouw... en we zeggen van, kijk hoe zij zijn, kijk hoe ik ben. Um, zij lachen, wij lachen niet zoveel. Of zij gaan meer uit, wij gaan niet zoveel uit, we moeten meer uit. Of we denken van, weet je, um, we zijn niet hetzelfde. Of ja, het is, het is niet hetzelfde, ze zijn anders, wij moeten net als hun zijn. Want zij hebben het wel, ik heb het niet. Bij mij is het niet goed, bij mij gaat het niet goed. Dat is onze, onze standpunt. We kijken naar anderen. We vergelijken onszelf ermee. En, we, en, en daarmee concluderen we... ik ben succesvol of ik ben goed. Ik ben net als hun. Of ik ben succesvoller dan hun. Ik weet nog in het begin van onze relatie... tussen mij en mijn vrouw... toen we nog aan het daten waren... toen was ik echt een romanticus. Ik ben nog steeds een romanticus. <laughs> Met een romanticus. En... Uh, <laughs> ik weet ook niet waarom ik dat zei. Jullie moeten geduld met me hebben. Um, in ieder geval, in het begin van onze relatie... Um, ik herinner me nog heel goed. We waren zo... En een kennis van ons... Een kennis van ons had ook... Was ook een relatie begonnen. En ze waren net na ons begonnen. En ze zijn heel snel gegaan. Ze zijn van nul... Zijn ze naar honderd gegaan... In één of twee weken. En... en en ja, je zegt, je praat over niemand. Iedereen praat wel over iemand. En we, denken van, en we zaten over hen te praten enzovoort. En van, ja, ze gaan snel, hè. Iedereen praat. Doe niet alsof je niet praat over mensen. <lacht> je praat sowieso tijdens... Heb je gezien? Heb je dit? Heb je, je, je praat sowieso. sowieso. En we zaten kijken van, hé, ze gaan best wel snel. Hè. Het is twee weken en ze zijn zo plakkerig. Ze omarmen elkaar de hele tijd. Ze gaan constant ze zien elkaar elke dag. En het is zo snel, zo snel. En... Iets dat ik, heel, ik haar heel duidelijk had gezegd. Ik, ik had haar heel duidelijk gezegd. Ik zei, uh, Beeps luister, wij zijn wij. Zij zijn zij. Want het gevaar is dat we onszelf gaan vergelijken. En als, je, als zij, of ik zou gaan vergelijken van, kijk, zij gaan sneller, of zij gaan dit. En dan zou ik denken van, oh, het gaat niet goed met ons. Of, uh, uh, zij houdt niet van mij, hij houdt niet van mij. En dan komen allerlei gedachten door het probleem van vergelijking. En dat is wat, wat, wat vele mensen bezighoudt. Het probleem van vergelijking. En ik zei tegen haar, ik zei, luister, zij zijn zij. En wij zijn wij. Zij zijn zij en wij zijn wij. En dat moet je weten, dat is een concept dat je moet weten in je leven en vasthouden van ik ben ik, zij, hij of zij is zij en ik focus mij op ik en niet op wat zij doen en mij ermee gaan vergelijken. Je beoordeelt, heb ik opgeschreven hier, als je wilt opschrijven, je beoordeelt jezelf, of je moet jezelf nooit beoordelen met de maatstaven van anderen. Je beoordt jezelf nooit, je moet jezelf nooit beoordelen met de maatstaven van anderen. Maatstaven, paramedier. Si, algo Je beoordeelt jezelf nooit met de maatstaven van anderen, want de maatstaven van anderen zijn voor hun. En jouw maatstaf moet voor jou zijn. Jouw meetstaf moet voor jou zelf zijn. En als je jezelf gaat blijven meten met de maatstaven van anderen, zul je altijd tekort komen. Waarom? Want er is een zekere uniekheid en een zekere individualiteit dat God in een ieder van ons heeft gezet. Daarom vergelijk ik mezelf nooit met andere predikers. Ja, oké. Okay. In het begin wel een beetje, maar nu wat minder. Maar ja, ik, ik, ik, ik, ik, vergelijk, ik vergelijk mezelf nooit... Vanaf, vanaf een tijd geleden met andere predikers. Met andere mensen die praten, met andere mensen die dingen doen. Want zij zijn zij. Zij hebben hun stijl. Sommigen zeggen van... Sommigen gaan pakken een tekst en ze halen het helemaal uit elkaar. Dat ik denk van, hoe doe je dat? Sommigen praten heel rustig... De Heer is vandaag hier. Sommigen Ah, de Heer is hier. En de Heer heeft ons gezegd. En dat is zij. Dat zijn zij. En in het begin. ging, um, ging In het begin wat er met mij um, plaatsvond. En ik denk elke prediker heeft dat. Is dat ik probeerde bepaalde mensen na te doen. Ik probeerde bepaalde mensen na te doen. Van, misschien als ik dat doe. Of dat doe. Of dat doe. En op een gegeven moment heb ik gerealiseerd. Het gaat niet. Sommige dingen gaan niet doordat God jou speciaal en specifiek heeft gemaakt voor deze tijd, voor jouw omgeving en voor jouw roeping. God heeft, eh, ik ga het nog een keer zeggen, God heeft jou specifiek gemaakt voor deze tijd, deze tijd, waar je nu in bent. In Esther staat er, Esther zegt... Uh, Zegt haar oom volgens mij, ik weet nog niet precies in mijn hoofd, maar haar oom zegt tegen haar, van, hey, misschien, misschien ben je wel gemaakt voor zo'n tijd als deze. Misschien is dit jouw tijd. En, en onze individualiteit, onze uniekheid moet gewaarborgd worden. Vooral in een wereld waarbij iedereen probeert om anderen te zijn. In een wereld waar iedereen probeert om anders te zijn, om als anderen te zijn, moeten wij onze individualiteit waarborgen. En het zou zonde zijn, voor alles wat God in jou heeft geschonken, in jou heeft gezet. Het zou zonde zijn, als jij iemand anders zou willen zijn. Stel je voor, ik maak een, uh, stel je voor, ik maak een stoel. Heel, ik weet niet, ik heb snel verzonnen. Stel je voor, ik maak een stoel. Die stoel loopt weg en wil een tafel zijn. Dat is toch afschuwelijk? Dat gaat niet. Dat is niet waarvoor ik hem of, uh, of dat ding heb gemaakt. En zo heeft God ook, het gaat God ook met ons te werk. Hij heeft ons specifiek zo gemaakt. Waarom wil je weglopen en vormen in iets waarvoor God jou gewoon niet heeft gemaakt? Misschien denk je, ja, maar zo kan ik meer mensen bereiken. Uh, uh, uh. Zo kan ik meer doen. Nee, ook niet. Zo kan ik beter. Nee, ook niet. Zo gaan mensen mij meer accepteren. Nee, ook niet. Want het is net, het is niet wie jij bent. En God heeft voor ons allemaal een specifieke tijd gegeven: waar we in geboren moeten zijn, een specifieke omgeving, en specifieke noden. Er zijn sommige specifieke noden die alleen jij kunt um, vervullen, als het ware. Er zijn specifieke noden waar alleen jij te werk kunt gaan. Zoals ik vaak heb gezegd, ik kan jou zeggen: God zegen jou, en het gaat niet. Of ik zeg jou: God zegen jou, en het gaat niet. En broeder, je zegt: Hé, hey, God zegen jou. En gelijk voel je: van, wauw, dat heeft me echt geraakt. Waarom? Ben ik minder? Nee. Is hij meer? Nee. Is iemand minder of meer? Nee. Er is gewoon specifieke individualiteit dat God in ons heeft gezet. Specifieke eigenschappen dat God in ons heeft gezegd. Dat hij ook speciale noden heeft gezet. En als je gaat proberen te zijn wat je niet bent, dan mis je. En wat die ander doet, en je mist wat jij behoort te doen, mijn God. Je mist wat die ander zit te doen, want die ander heeft wel die nood. Die ander vervult dat nood. En jij probeert daar te gaan, maar je, je kan het niet. Je, je, je houdt je houd alles door elkaar, alles valt, het lukt jou niet. En daar waar jij wel hoort te zijn, ben je niet. Dat wat je wel hoort te doen, doe je niet. En dus zit je in, hier, terwijl je daar hoort te zijn. Aan het einde heb je niks bereikt. En individualiteit moet gewaarborgd worden in ons leven. Je moet jezelf nooit met de maatstaven van anderen beoordelen. Trouwens, die relatie waar ik het over had, na twee maanden was voorbij. Maar dat is, wat, wat zou er zijn gebeurd? Wat zou er zijn gebeurd als ik en mijn nu vrouw, zoals toen mijn vriendin, als we onszelf ermee zouden gaan vergelijken? en zouden gaan frustreren. Dat is een klein voorbeeld, maar je weet wat het is in jouw leven waar jij je mee frustreert, waar jij jezelf mee vergelijkt, dat je jezelf mee vergelijkt en ah, waarom ben je niet net als hem? Oh, waarom, waarom? is hij? Oh, waarom ben ik niet zo? Waarom? Ah, ik wil ook zo zijn. En dat die frustratie dat er heerst. En en het, onze relatie kon misschien eens heel overdreven, maar het kon een stuk zijn gegaan slechts door het feit dat wij te veel hebben, zouden hebben gefocust op andermans dingen. Waarom? Want met vergelijking komt de schijn. En ik heb het niet over het vorige keer gehad, dat licht van de wereld, niet de schijn. Maar het komt de schijn. Met vergelijking komt de, de façade. Dan komt de masker. Want je bent in een positie waar iedereen weet van je hoort daar niet. Dus wat doe je? Je zet de masker op en nu zegt iedereen van... oh. Je past wel hier nu. En we zetten een façade, we zetten een masker op. En, en, en we doen allerlei dingen om te laten lijken. Omdat we onszelf vergelijken. Heel, let heel goed op. Omdat we onszelf vergelijken. En we zijn het niet. Dus dan gaan we dingen doen om te lijken op wat we niet zijn. En dan komen we vaak ook in de problemen. Er is nu dus trouwens... Ja, er is nu iets dat veel veel heerst en dat is ze hebben het gewoon zogenoemde Facebook depressie. Dat is depressie van social media. Je kijkt naar wat anderen doen, je kijkt naar wat zij doen, je blijft kijken, kijken, kijken. Iedereen plaatst de meest blije foto's, de meest mooie auto's, me meest beste vakantie. Jij zit thuis achter je oude PC en uh, je zit daarna te kijken. En je zit jezelf te vergelijken met iemand die op vakantie is. En je denkt, van, zij of hij is gelukkig. Ik ben hier, ik ben niet gelukkig. En dan komt Facebook-depressie. heel veel jongeren hebben dat, depressie. Want ze willen dingen doen dat anderen doen. En ze vergelijken hun leven met anderen. En dat is het probleem van vergelijking. En we blijven onszelf vergelijken vaak. En we blijven onszelf vergelijken. En het probleem nog van vergelijking is... Met vergelijking komt ook het forceren. Je forceert jezelf. Je forceert je zijn. Je forceert je uniekheid, je individualiteit... om iets te zijn wat hij of zij... wat jij nooit bent gemaakt om te zijn. Ik weet niet hoeveel we vorige week hadden toegegeven... dat ze koppig zijn. Maar ik weet niet voor wie koppig is... als je een puzzelstukje hebt dat niet past... En je denkt van nee, dit is hem, jij zegt dit is hem, maar het puzzelstuk past gewoon niet. En dan zit je te stompen en te forceren en te stampen van het moet passen, maar het is nooit gemaakt om te passen. Dus waarom verspil je je tijd ermee? En ik schreeuw omdat ik heb over onszelf, ik heb het niet over een puzzelstuk. En we forceren en we stampen en ik probeer te zijn. En we proberen te passen binnen de maatstaven van iemand anders, binnen de kaders van iemand anders leven. En, en, en omdat het niet gaat, dan slaan wij over en we zeggen van oké, okay, ik, ik ben dit niet, maar ik ga het toch doen alsof ik het wel ben. Het gaat niet, maar ik doe maar alsof ik het ben. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Mensen die het niet zijn, of jij, of misschien ben je hier... en je denkt van sommige dingen dat je doet in je leven... of dat je hebt in je leven, dat je doet. Maar je bent het niet. We, we weten het. Ik ben het niet, maar we zetten een masker op. We zetten een, een, een façade op. We zetten van alles op. Zodat iemand kan kijken naar ons en zou, en zou zeggen... oh, hij is dat puzzelstuk... Zij is het puzzelstuk. Zij past wel. Zij hoort wel. Hij hoort wel bij, bij dit. Hij, hij of zij is wel gelukkig. Hij of zij gaat wel goed. Enzovoort. En we doen van alles om te blijven passen. En daar sta je dan. Geplet. En je staat scheef. En je, je bent helemaal in elkaar. Want je probeert iets te zijn wat je niet bent. En je probeert te passen ergens waar je gewoon niet past. Ik weet niet of jullie... Ooit heb ik geprobeerd om een broek aan te doen dat gewoon niet past. Soms moet je gewoon kijken en zeggen, oké, okay, het past gewoon niet. Klaar, ophouden, weg ermee. Het past niet, ga niet forceren, want dan sta je verschut. <lacht> Soms past je gewoon niet binnen de kaders van iemand anders leven en daar moet je blij mee zijn. Soms word je afgewezen en daar moet je blij mee zijn. Soms willen mensen niet met jou zijn en daar moet je blij mee zijn, want jij bent wie jij bent en zij zijn wie zij zijn en dat maakt niet uit als zij jou niet willen accepteren. Ik ben zo en je moet mij maar accepteren om wie ik ben. En als je mij accepteert om wie ik ben, dan weet ik ook dat je van mij houdt. Als je mij niet accepteert, dan hou je ook niet van mij. <lacht> En we zijn vaak zo en we beoordelen onszelf met de maatstaven van andere puzzelstukjes. En Jezus zegt ons hier, we gaan terug naar Jezus. En Jezus zegt ons hier in vers 1, zegt hij ons. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat zij meer vrucht dragen. Dus Jezus heeft het hier over twee soorten ranken. Kun je nou veel zien? Hij heeft het over twee soorten um, ranken. De, ja. Hij heeft het hier over een rank die geen vrucht draagt. En een rank die wel vrucht draagt. Er is een rank dat heel veel vrucht draagt. Er is een tak dat, dat heel veel vrucht geeft. Een rank dat heel veel vrucht geeft. En er is een tak, er is een rank, dat de schijn heeft van iets dat vrucht geeft. Dat er rijdt, ziet alsof het is, dat, dat het iets is dat vrucht geeft. Maar als je heel diep gaat kijken, en als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat het maar schijn is. En er is geen enkele vrucht aan deze rank. Er is een rank dat vrucht geeft. En er is eentje dat geen vrucht draagt. Maar het heeft wel de naam van een rank. Volgen jullie mij? Het heeft wel de naam van een christen. Het heeft wel de naam van dit. Het heeft wel de naam van dat. Maar als je heel diep gaat kijken en je gaat kijken naar de vruchten. Want de Bijbel zegt ons dat door de vruchten zul je ze herkennen. De vruchten laten zien wat het is. Je mag maar zeggen wat je wilt. Maar Alleen als ik een appel in mijn handen heb, uit de boom, dan weet ik van, dat is een appelboom. En zo is het ook met mensen. Je mag me zeggen wat je wilt. Maar als ik, ik, wil je, ik wil zien hoe jij reageert wanneer je alleen bent en, dan, en, en, ik, en iemand is er niet of die persoon is er niet. Hoe reageer je dan? Wat is er dan in jou dat naar buiten komt? Want dat is een vrucht. Vrucht is wat er in is dat naar buiten komt. En er zijn dus... Ranken die wel vrucht dragen, maar er zijn ook ranken die de schijn hebben. Maar er komt geen vrucht uit hun. En de landman weet, en God weet dat er binnen dan, om tijd, geen vrucht gedragen wordt. Je hebt de schijn, je hebt, er is een schijn van vruchtbare iets... Maar de landman kijkt en weet. Wij kunnen dat vaak niet zien in Andersmans leven. Want we zijn zo goed in maskers. We zijn zo goed in schijn. Hallo, God zegen jou. Oh, oh God is zo goed. No praise the name. En je kan heel goed zingen. Oh, praise the name of the Lord. Want wij zijn goed in al oh, die façade. Dat, dat gehele gedoe. Maar God kijkt. Als de landman. En hij weet of er vrecht is. Of er vruchten zijn of niet. Hij weet of je verbonden zit aan de wijnstok. Wie is de wijnstok? Jezus zei, ik ben de wijn, ware wijnstok. God weet of je waarlijk verbonden zit aan de wijnstok of niet. Dat weet de landman. Hij weet dat. Je kan doen alsof je wat dan ook bent. Maar de landman weet. En God weet diep van binnen. En jij weet het ook. Wij weten het ook, wanneer er geen vrucht gedragen wordt in ons leven. En Jezus zei, blijf in mij en ik in u. Als het ware zegt hij, wil je vruchten dragen in je leven? Wil je voorspoeden in je leven op allerlei aspecten? Dan moet je verbonden zijn met Jezus. Als je waarlijk verbonden bent met Jezus, dan hoef je niet te doen alsof. Alleen wie niet verbonden is, moet doen alsof. Alleen wie niet verbonden is, snijdt kartonnen drijven en uh, rond kartonnen cirkels, tekent het paard en plakt het aan zichzelf. Van oh, luister, ik heb vruchten. Maar... Alleen, alleen, alleen mensen die niet verbonden zijn, hoeven, moeten dat doen. Maar wie verbonden is met Christus, het is een relatie dat vanzelf is. Ik ben in hem en hij is in mij. En van hieruit, ik voel de liefde. Ik voel de dingen die uit mij vloeien. De vruchten die uit mij komen. <kijkt> Jezus zei, blijf in mij. Blijf in mij, wees niet een rank, wees niet een uithangsel daar gewoon dat onproductief is. Want dan ben je gewoon een uithangsel, dan ben je gewoon iets dat voor niks dient. Want je bent nog hier, je bent nog daar, je zegt ik ben een rank, je zegt ik ben dit, ik ben dat, maar je draagt geen vrucht. En wat ben je nou? En door te streven naar andere dingen dat je zegt wat je bent, verlies je daarmee je eigen identiteit. Je, je probeert te zijn wat je niet bent. En in dat hele proces verlies je je identiteit. En zet je jezelf voor te liggen. Want je zegt, ik ben dit. Maar ik, je bent niet daar, je bent niet hier. En de landman kijkt en zegt, er zijn geen vruchten. Er zijn geen vruchten. Er zijn geen vruchten. Ik denk dat er dat er onbedoeld vaak een, een misverstand heerst over het, ons christelijk leven... Ons, en wat wij als christenen uh, behoren te zijn. Velen denken, weet je, als ik maar naar de kerk ga... dan, dan, dan ben ik verbonden, dan is daar de essentie. Ik ben daar en ik dan ben ik verbonden met de wijnstok. Maar de kerk is niet de wijnstok. Wij zijn niet de wijnstok. De kerk is niet de wijnstok. Ja, je kan het zeggen op Facebook, oh ik ga zo meteen naar de kerk. Maar dat maakt niet uit als je het zegt of niet zegt, of je het doet of niet doet. De essentie ligt hem, ben je verbonden aan de ware wijnstok, ja of nee? Ben je verbonden aan de ware wijnstok, niet ben je verbonden aan een, aan een kerk of wat dan ook, nee. Ben je verbonden aan de ware wijnstok, ja of nee? En als je verbonden bent aan de ware wijnstok, dan ga je vanzelf naar de kerk. Dan ga je vanzelf naar de kerk. Want dat is, de, dat is wat er vloeit. Omdat je zo verbonden bent van binnen met Jezus. Dan vloeit er vruchten naar buiten. Ik wil samen zijn met mijn naasten. Ik wil samen zijn met mijn buurman. Ik wil samen zijn met mijn broeder. Met mijn zuster. Ik wil delen. Ik wil geven. Ik wil geld geven aan de armen. Ik wil dit, want je bent verbonden. En vanzelf vloeien er de vruchten. En wanneer je... Voor God staat, zou de vraag niet zijn, ben je naar de kerk geweest of wat dan ook. De vraag is, ben je verbonden met Christus? We hebben in Ephesus begrepen, het gaat allemaal in hem, in hem, in hem. We moeten in hem zijn. Zijn we verbonden met Christus? Ja. Waar zijn je vruchten? Want je zegt het wel, maar waar zijn je vruchten? Waar zijn je vruchten? Je moet vrucht dragen. Je moet vrucht... Er, er is geen substitutie, er is geen smoesje, er is niks. Je moet vrucht dragen. Dat moet. Er is, je, kan, je kan niet complementeren met iets anders, nee. Je kan niet de kartonnen, drijfjes plakken aan jezelf, nee. Je moet vrucht dragen. Dus je succes zit niet... In het beoordelen van jezelf met de maatstaven van anderen, je succes zitten met het beoordelen van: heb ik vruchten, ja of nee? Ben ik vruchten aan het dragen, ja of nee? Ik vergelijk mezelf niet met anderen, ik vergelijk met mezelf van gisteren. Heb ik vandaag meer vruchten dan gisteren uitgedragen? En daar nu kom je verder. Nu ontwikkel je, nu ga je verder, nu groei je. Want je vergelijkt jezelf niet met anderen. Je vergelijkt jezelf met jezelf van gisteren. Van wie je was en wie je vandaag bent. En je zegt van vandaag heb ik meer, meer vrucht. Vandaag ben ik ver, meer verbonden met Christus. En je blijft focussen op Christus. En je blijft verbonden met Christus. De Bijbel zegt ons in Galaten 5, 22... Als het lukt voor de beamermeisje om het te doen, Alice doet het heel goed achter de beamer, Dat is heel goed. Galaten 5, vers 22 en 23. Juist. Galaten 5, 22 zegt ons. Maar de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, het is vrede, het is langmoedigheid, het is vriendelijkheid, het is goedheid, het is trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit, dit allemaal zijn dingen die moeten vloeien uit ons, eenmaal we verbonden zijn met Christus. Volgen jullie mij? Dit zijn allemaal dingen dat we moeten zien in ons leven. Willen wij en zeggen wij dat we verbonden zijn met Christus. Weet je wat je niet kunt faken, wat je niet kunt doen alsof? Liefde. Je kunt niet doen alsof je lief hebt. Dat kan niet, dat gaat niet. Men, sommige mensen kijken van, maar, ja, dat kan wel, want ik, er is mij pijn aangedaan. Of sommige mensen denken van, er is mij pijn aangedaan, iemand heeft mij verlaten. Of sommige mensen denken van, nee, dat gaat niet, ik, heb, ik ken mensen die het doen alsof. Maar je kan liefde niet faken. Want echte liefde is, mijn man of mijn vrouw is ziek en ik verschoon zijn of haar, hoe zeg je dat, leier. Dat is liefde. Dat is liefde. Liefde is, um, ik moet elke dag zijn of haar kleren aandoen. Liefde is, ik, ik, ik, het gaat niet goed met ons, het gaat niet goed met de financiën of wat dan ook, maar ik blijf hier, ik ben hier, ik ben hier bij jou. Dat kun je niet faken, want ben je nep, dan ren je weg. Echte liefde kun je niet na... Je kunt geen schijn zetten. Dit is iets dat echt in jou moet zijn... en uit jou moet vloeien. Een, een, een vrucht dat uit je vloeit... eenmaal je verbonden bent met Christus. Weet je wat je niet kunt nadoen? Blijdschap. Je kan niet faken. Je kan een grote glimlach zetten. Maar echte blijdschap kun je niet faken, want eenmaal je thuis bent en in de avonden, wanneer je alleen bent, en je, zit, en, je, en, je, en je kussen weet het vaak. Je kussen weet het vaak, want die is al zo doordrenkt met tranen. Echte blijdschap kun je niet faken. Ja, andere mensen denken het. Maar jij weet het, ik ben niet gelukkig, het gaat niet goed met mij. Maar eenmaal je verbonden bent met Christus, dan is er een blijdschap, dat zegt de Bijbel, dat alle verstand te boven gaat. Dat wat er ook gebeurt, ik ben blij vandaag. Ik, het gaat goed met mij vandaag. Ja, het, de, de, de relatie, financiën, dit, dat, nee, maakt niet uit. Ik ben blij vandaag. Dat is wat er vloeit uit een verbindenis, een verbonden. Heid met Christus. Vrede kun je niet, kun je niet faken. Je kunt het niet faken, want als die dingen komen... Dan... We hebben vorige week geleerd hè, over angst. Vrede kun je niet faken. Langmoedigheid kun je niet faken. Vriendelijkheid kun je niet faken. Je kan zeggen van... van Hé, uh, hey, hallo. Hé, hey, God zegen jou. Enzovoort. Maar je offert jezelf niet voor iemand anders. Hoeveel geef je voor iemand anders? Hoe ver ga je voor iemand anders? Je kan wel zoveel daar, maar... als het echt erop aankomt, ben je er niet voor iemand anders. Goedheid... kunnen we niet faken. Zachtmoedigheid valt niet te faken. Zelfbeheersing valt niet te faken. Valt zeker niet te faken. Want wanneer die dingen komen... Dan flip je. <lacht> Omdat het in jou is, je hebt gewoon geen zelfbeheersing. En ja, je kan doen van, oh het gaat goed, maar iemand heeft jou geslagen. En je slaat die persoon hard totdat hij het voelt, want je hebt geen zelfbeheersing. Het valt niet, er valt geen masker te zetten of een schijn te zetten voor de vruchten van de geest. En Jezus zegt ons, wij moeten vruchten dragen, willen we zeggen dat we in hem zijn. Hij zegt, blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. En dit zijn allemaal vruchten die wij behoren te dragen als christen zijnde. We horen dit niet te faken, we moeten dit zijn. We behoren dit niet te doen, al deze dingen. Niks van deze dingen kun je doen. Je kan het alleen zijn. Je kan het alleen zijn. Of het, is een deel van, of het is deel van jou, of het is geen deel van jou. En of het is deel van jou, of het is geen deel van jouw leven. En het waarlijke christelijke leven is een leven dat vloeit vol met vruchten... Het is een leven dat vloeit vol met vruchten. Ik heb liefde voor jou. Want vruchten is niet voor de tak. Vruchten is voor degene die ervan eet. Trouwens. Vruchten gaat niet om de tak. Het gaat, om, gaat niet om ons. Liefde gaat niet om ons. Liefde gaat om de persoon die het ontvangt. Blijdschap. Al die dingen. Het gaat om, om anderen. Dat, vloeit, dat moet allemaal vloeien van binnen. Uit ons. En als jij vandaag hier bent. En... En je kijkt naar je leven en je denkt van hé, hey, in mijn leven draag ik niet echt vruchten. Er zijn nog dingen, dat, er zijn nog dingen waar ik aan moet werken. En er zijn nog dingen waar ik aan moet werken. Als ik eerlijk met jullie ben. Er zijn dingen waar ik aan moet werken. Er zijn dingen waar we aan moeten werken. Maar hoe doen we dat? Want ja, ja je preekt heel leuk en alles. Maar hoe, hoe, hoe ga ik over van doen alsof naar echt zijn als je in hem bent? Als je in hem bent en hij in jou is, en je hem achterna gaat en je hem. God, ik wil Jezus, ik wil in jou blijven. Jezus zegt: Ja, dan blijf ik ook in jou. En samen gaan we dit doen. En ja, vroeger sloeg je iemand wanneer die iets zei tegen jou. Maar hé, hey, ik ben nu in jou. Rustig, rustig, rustig. Er zijn betere dingen, let daar niet op. Vroeger had je geen liefde, kon je geen liefde geven, want je hebt het nooit geleerd van hoe om liefde te hebben. Maar God zegt niet, kijk, ik hou van je. Kijk hoeveel ik van je hou. Hou je ook van mij? Ja, hou van een persoon. Hou van je naaste. Als wij in hem zijn en hij in ons is... dan kunnen wij vruchten dragen. En hij zegt vandaag, Jezus zegt vandaag tot ons... jij die jezelf voelt als een zwakke rank. Je, je ziet, want dit is, kijk, dit is de essentie. Hier gaat het om. Het gaat niet om hoe hard je kunt zingen, bidden schreeuwen, dingen. Het gaat om deze dingen die, die vrucht moeten dragen in jouw leven. En vruchten, het duurt, het duurt, het is moeilijk, het is een proces. Het heeft tijd nodig. Maar het moet er wel zijn. Er moet wel een, een, kleine, een kleine... Er moet iets kleins er al zijn in jouw leven. Als je in hem bent en hij in jou is. Maar jij zegt van, weet je... Ik ben zwak, ik ben, een zwakke, ik ben een zwakke rank, het gaat niet. Hij zegt: ik, ik, ik kom tot mij, blijf in mij, dan blijf ik in jou. Als je in mij blijft, dan blijf ik in jou. Als je in mij blijft, dan blijf ik in jou. Jezus zegt vandaag: Ik ben de wijnstok. Ik ben de wijnstok. Want uiteindelijk zegt hij: Gij kunt niets doen uit jezelf. Uit mijzelf, even kijken. Uit mijnzelf heb ik geen zelfbeheersing. Uit mijnzelf, vroeger, was ik iemand die snel iets wilde zeggen. Dat was iets dat in mij was. Uit mijnzelf gaat het niet. En Jezus zegt ook, uit jezelf kun je geen vruchten dragen. Velen van ons, uit onszelf kunnen we heel veel dingen. We hebben geen geduld. Geduld is ook een vrucht. Uit onszelf kunnen we dat vaak niet. Maar met Jezus, hij zegt, komt het mij, blijf rustig, komt het mij. Ik zal je vullen met je geest, met mijn geest. Ik zal je doen opstaan, want de tak krijgt leven van de stok, van de stam. Het leven vloeit niet vanuit de tak, het leven komt van de wortels. En je moet denken aan je wortel. En onze wortel, onze stam, onze stok is Jezus. Vandaaruit is er leven... En er is leven in eeuwigheid, in hem. En wanneer het niet gaat, wanneer het moeilijk is, wanneer je niet weet hoe te doen, wat te doen. Hij zegt, Kom tot mij. Ik zal je vullen. Ik zal je meer geven. Ik zal je doen opstaan. Ik zal je vruchten laten dragen. Blijf in hem. En hij zal blijven in jou. Laten we even opstaan. Het leven in Christus is een levende ...vruchtdragende leven. Het leven is in Christus is een dynamische, levende, vruchtdragende leven. En wij zijn de ranken. In ieder van ons. Degene die preekt is niet minder dan degene die luistert. Degene die de biemer doet is niet meer dan degene die naast de biemerpersoon zit degene die gelijk doet is het, nee, we zijn allemaal ranken we zijn allemaal ranken en je moet niet gaan kijken naar andermans vruchten je moet niet gaan kijken naar andermans vruchten maar kijk naar je eigen leven hoeveel vruchten heb ik en wat kan ik doen kan ik mezelf wat meer verbinden met God ja of nee wat moet ik doen in mijn leven het leven met Jezus is een, het is een dynamische leven. Het is een, een vruchtdragende leven. Waarom? Want we zijn verbonden aan Hem die eeuwig leven heeft. Weet je waarom bewegingen afsterven? Bewegingen gaan staan op, ze gaan, gaan weer weg. Dingen staan op en ze gaan weer weg. Want bewegingen zitten vast aan hun leiders. Stromingen En al die dingen zitten vast aan leiders. En ze komen en ze gaan en ze komen en ze gaan. Maar wij zitten vast aan Jezus. En Jezus leeft voor eeuwig. Dus wij komen niet en we gaan. Nee, we zijn in hem. En we blijven in hem. En daarom is het christendom... Daarom is het lichaam van Christus iets dat nooit zou afsterven. Want we zitten vast aan iets dat eeuwig leeft. Daarom moet het onze taak zijn, ook als leider. Het ook, is ook mijn taak als leider. Ik wil niet dat iemand vastzit aan mij. Ik wil dat niemand vastzit aan mij. Ik wil je helpen, ik wil je begeleiden. Ik wil... Volg mij, zegt Paulus. Paulus zegt, volg mij, zolang ik Jezus volg. Want ik wil, en wat wij moeten willen, is dat wij een ieder verbonden zit aan de ware wijnstok. Kom, kom niet vastzitten aan mij. Kom niet vastzitten aan Boudrish Jodaha. Vastzitten aan niemand. Maar vastzitten alleen. En verbonden alleen met Christus. Ik kan niks voor jou betekenen. Het enige wat ik kan doen voor jou is wat God mij de kracht geeft om te doen. En wij moeten verbonden zijn met Christus. We moeten blijven bij hem. Ga niet te ver. Hij is de bron. Hij is degene die leven geeft. Blijf verbonden. Ga niet te ver. Kom op. Draag vruchten. En vandaag is het een preek. Voor ons om te realiseren. Dat wij meer kunnen. Dan dat we denken dat we kunnen. Waarom kunnen we dit? Door hem. Want hij.